Je linkerarm uit, trek hem maar erin. In, uit, in, uit, schud het er maar uit. Shake eens met je kont en draai maar in het rond. Stand met je voeten op de grond. Oh, doe de hokey pokey. Oh, doe de hokey pokey. Oh, doe de hokey pokey. Dat is pas echt gezond. Dat is gewoon zo nog een keer. Oh, doe de hoppy oh, doe de hoppy oh, doe de hoppy Dat is pas echt gezond.